Visser met het NOS-journaal. In de Syrische rebellenstad Druis spreekt van vernietigend nieuws. Dara is een van de laatst overgebleven grote rebellenbolwerken van Syrië. De verzetshart is een doorn in het oog van president Assad, die zo snel mogelijk alle gebieden die nog in handen zijn van de rebellen wil veroveren. Tien dagen geleden begon het Syrische regeringsleger het offensief om Dara te heroveren. Sindsdien is de situatie voor de ruim 750.000 inwoners verder verslechterd. Het kabinet gaat het reisadvies voor Marokko niet aanscherpen... nu bewoners van het RIF-gebied verdere acties hebben aangekondigd. Het advies blijft geel. Wat erop neerkomt dat er risico's zijn en dat mensen voorzichtig moeten zijn. In april is daaraan een waarschuwing toegevoegd... voor Nederlanders die ook een Marokkaans paspoort hebben. Die moeten volgens Blok extra oppassen omdat die in Marokko worden behandeld... op een manier die men daar passend vindt en in Nederland niet. Marokkaanse Nederlanders die naar het rifgebied gaan... krijgen bij problemen hulp. Zo nodig komt er ook extra personeel. Op het WK voetbal zijn Colombia en Japan door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Senegal en is daarmee groepswinnaar met zes punten. Japan verloor met 1-0 van Polen. Japan en Senegal hebben allebei in totaal vier punten. Ook hebben de twee landen een gelijk doelsaldo en een onderlinge resultaat was gelijk. Maar daarom geldt het fair play resultaat. Japan gaat door omdat het minder gele kaarten kreeg dan Senegal. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Minimaal liggen vannacht rond 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, hoewel de lage bewolking in het noorden ochtends hardnekkig kan zijn. En het wordt iets minder warm dan vandaag. In het weekend is het wel weer bijna overal zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Dat was States Republic. Welkom bij dit uh, eerste uur van Alternative FM. Je hoort op de achtergrond al uh, verrennen woorden. Uh, zich uh, warm draaien voor uh, een live optreden bij ons hier in uh, Alternative FM. Bij ZFM Zandvoort. En uh, we begonnen met Stage Republic en Spirit Animal. Ik zat net eventjes uh, trouwens een beetje door mijn uh, foto's uh, door te fietsen. Kom ik een beetje illustre foto's uh, tegen van het NK Scootmobiel. Wat gisteren is afgewerkt op het Circuitpark uh, Park Zandwoord. Circuit Zandwoord heet het tegenwoordig. Maar uh, dat ze toch uh, heel erg gemeen zijn. Die oudere mensen. Dat blijkt dan maar weer. Want uh, we hebben bijna uh, elkaar bannen lopen, lek, uh, lopen steken. En uh, noem maar op. Het, uh, het had dan ook een serieuze lading. Want uh, het was ook een beetje bedoeld om ouderen. Eigenlijk uit hun isolement halen. Nou daar was nog een wedstrijdje voor nodig. Goed uh, dat was uh, de fotocollectie die ik doornam. Want ja er moet natuurlijk ook een fotootje geplaatst worden. Van de dame die straks tussen 8 en 10 hier een optreden gaat doen. Wat heel leuk is. Is dat zij een popunie verleden heeft en ik op afroep nog wel eens een recensie mag uh, schrijven... voor, uh, voor diezelfde popunie. Dus dat is een beetje, uh, ja, beetje de overeenkomst die ik heb met Verena Word. Uh, wat ook heel erg bijzonder is... is dat zij uh, de afgelopen uh, jaren in het uh, grote prijs van Nederland... in de finale heeft uh, gestaan. En ook dat kennen wij hier binnen Alternative FM. Want we hebben hier Rogier Pelgrim, dat is een winnaar geweest. Uh, bijvoorbeeld ook Fabiana Dammers is ook een winnaar geweest. Maar uh, andere finalisten, bijvoorbeeld Sooner Night. Nou, daar hoeven we ook verder niets meer over te vertellen... want die zijn ook uh, aardig uh, en uh, weggekomen. Maar Laxmi is uh, bijvoorbeeld geweest en Jeanne Rauwendaal. Dat zijn allemaal finalisten die bij de Grote Prijs van Nederland actief zijn geweest... en hier ook een optreden hebben gedaan. Dus uh, in dat opzicht helemaal goed. En dan was er natuurlijk ook nog uh, iets uh, heel leuks. Want Verena die sleept zich helemaal rot met allerlei apparatuur. Hebben we ook een keyboard standaard? Nee, die hadden we niet. Totdat Bob Wiebers van Yes Miss, Mo, no, Miss zich meldde. En die zei van, nou ik heb er nog wel een uh, thuis staan. Dus ik op weg hier naar de studio. Gelukkig wonen zijn ouders in Zandvoort. En het is nog maar vijf minuten van loopafstand uh, wat betreft de studio. En die had een keyboard standaard. Dus de nood is in ieder geval opgelost. En ja, belofte maakt schuld. Dan moet ik ook nog iets van yes, miss, no, miss draaien. Dit is het uh, nummer waarmee ze ook in de Rob Akdal Award hebben meegedaan. Het nummer? Rubberman. He's wrong then he's right. It's going on every day. It feels small, so am I Living just another day Ooh I'm one step closer to nowhere He's both us all, see the light Follow We feel the rain again he's a rubber man he's a rubber man rubber man saying what he Like no more. still they got nothing to eat Through the rubble, rising, nothing anymore Protest about insignificance, always put in the soul. Everybody's talking from Montreal to be rude They don't know how the others looking, that ain't no good Trouble ain't gone, trouble ain't gone Surely nothing's changing, to find out of models, boom Oh I decided, it's also inside, it's always been I'm sure you have a bad decision Now trouble ain't gone, trouble ain't trouble gone go. go. The president's on, still it's still little step Trouble ain't gone, trouble ain't gone I would like you to stay But I can't for you to run Not insane Deze uh, fijne nummer van uh, Yes, Miss, No, Miss. En uh, de rap die we hoorde was van Bob Wiebers. En aan Bob Wiebers hebben we te danken dat er hier uh, een, uh, een keyboard-standaard in de studio staat. Want anders was het uh, toch uh, heel erg zuur geweest. Want uh, ja, wat krijg je uh, op een gegeven moment? Het is uh, uh, nou ja, um, er moet iemand uh, dan extra een keyboardstandaard mee uh, te slepen. En de standaard die meegesleept had moeten worden, die woog uh, behoorlijk wat meer dan deze keyboardstandaard. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Um, in de studio te gast Verena Woord. Um, zij komt uit Rotterdam. Ik zei net al een beetje in de introductie: uh, zij heeft een PopUnie verleden. En ik. Uh, kom nog eens op afroep. Uh, mag ik dan nog eens een uh, recensie schrijven. Uh, dan uh, is zij natuurlijk ook nog muzikant. Uh, Multi-instrumentalist. Dat mag ik ook uh, de bel bij, bij zeggen. En uh, de EP Girls. Die heeft ze al uitgebracht. Hebben we een aantal stukken van gedraaid. Hier uh, bij Alternative FM. En ja, uh, ik heb iets uh, met Rotterdam. Ja, want anders zou, zou ik niet over de pop zijn begonnen. Dus uh, ja, dit is, dus, uh, dit is weer een Rotterdamse muzikante. Uh, en uh, ja... Zo'n beetje, dat is uh, Virena woord in de notendop. En ze staat nu uh, bij de microfoon. Hallo Virena. Hoi. Hoi. Uh, nou, uh, heel veel uh, dingen verteld over je. Grote prijs van Nederland uh, ja. meegedaan. gedaan. en nu grote prijs van Rotterdam. De finale. Daar sta je ook al in. Daar sta ik ook al op. Oké. Okay. 23 september. Hoeveel? 23 september. Aha, dus uh, dat is na de zomer. Nee, in ieder geval. zomer ja, ja. Um, ja ik, ik, je bent al een tijdje bezig, hè, geloof ik, uh, met muziek maken, toch? Ik ben officieel iets meer dan een jaar uh, bezig met Word. Ja. En uh, het, het was gewoon eigenlijk een solo project. En ik wilde gewoon meer uh, elektronische elementen brengen in muziek in de, uh, eigenlijk in de single songwriter ja. een en uh, ik wilde eigenlijk afstappen van mijn akoestische gitaar, begon met synthesizers te werken, gekke drumbeats. En toen uh, ontstond Ward, toen dacht ik ja, dit is echt uh, dit is mijn sound en ik blijf het gewoon aanhouden. Het is, uh, goede indie is het in ieder geval ja. geworden, want uh, nou, dat, uh, dat, daar zijn we niet vies van hier uh, bij Alternative Fem. Uh, we draaien heel veel uh, uh, indie, uh, jij bent uh, een van de mensen die dus gedraaid wordt, maar ook serieuze songs. Want ja, ik bedoel... Ik, uh, ik heb ook uh, even zitten luisteren. Ja. En uh, ja, er zitten ook... Uh, het is wel heel erg kwetsbaar... Uh, in, in een aantal songs uh, ja. dat je je daar kwetsbaar in opstelt. Ja, Girls EP is eigenlijk... Een, een, een manier van... Uh, um, laten zien dat hoe liefde iemand vrij kan laten voelen. En ja. Het is gewoon een bevrijdend gevoel. Um, het afgelopen jaar. En... Um, um, de nummers die daarop staan... Zijn heel erg persoonlijk... Um, Zoals uh, Nobody Else en mijn persoonlijke ja. favoriet is, Sheets. Dat is gewoon. Uh, Vind ik een, ook een heel mooi nummer. Een nummer wat uh, geschreven is voor Valentijnsdag. En um, uh, dat was eigenlijk niet gepland om op de EP te staan. Mm -hmm. Dus uh, te persoonlijk daarvoor. Toen dacht ik: weet je wat, het is veel te mooi om niet te delen met de wereld. Dus hier, alsjeblieft. Ja, <coughs> ik, mee. Ik, ik, vond, ik vond het ook een heel mooi nummer uh, ja. in ieder geval. Uh, er was, ik weet niet of dat dat nummer was. Uh, random dingen doen. Uh, was dat niet die clip of was dat een andere clip? Oh nee, dat is Nobody Else. Dat Nobody was, uh, Else. Ja, dat, ja. Was, dat werd op uh, 3 voor 12 uh, gepremeerd. Ja. En uh, uh, uh, Sheets heeft ook een eigen clip. En dat is, uh, komt uh, oorspronkelijk uit de clip van Nobody Else. Daar heb ik gewoon, heb ik gewoon heel, uh, een heel scène uitgepakt en mm -hmm. uh, uh, daar een, een lyric video van gemaakt. Yeah. Dus uh, ja, dat is een beetje uh, wat, je, wat je inmiddels uh, gedaan hebt. Uh, ja. ja. Goed, uh, het smaakt denk ik wel naar meer, uh, denk ik. Want uh, de Girls uh, EP die is nu, een, zo, hoe lang is die alweer uit? drie maanden, vier maanden. Ja. En uh, er komen nog meer, uh, ik ga nog een single uitbrengen vanuit de Girls EP. Ja. En uh, na de zomer wil ik, uh, ga ik natuurlijk meedoen met popronden. Dus ga ik uh, door Nederland toeren. Ja. En um, uh, daar wil ik ook nog een, een single uitbrengen. En uh, daar krijgen jullie vanavond nog een voorproefje van. Oh, nou, we zijn uh, benieuwd ja. in ieder geval. Nou, eerst uh, gaan we nog even twee nummers uh, draaien. En dan uh, komen we <coughs> bij je terug. Sorry even voor de kikker in de keel. Uh, dit komt ook uit uh, Rotterdam. Uh, sterker nog, tenminste uh, één iemand, Joost Wander, die komt er vandaan. En Dos Hermanos, die komen weer hier uit de buurt uh, vandaan. Want Lorenzo is uh, hier uit de buurt uh, gestampt. Want Auke en Lorenzo, daar maakte hij deel uit. En die hebben meegedaan bij de Rob En dat, uh, dat kan ik me nog uh, heel goed herinneren. Uh, maar deze twee heren hebben Joost op de korrel gehad. En daar is dit uitgekomen. Geldmachine.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 Geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest Dan Kan ik niet te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Geldmachine Geldmachine Geldmachine Geldmachine, Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Mijn bilan voor m'n moeder Eentje zonder trap man, eentje met een leg Ik dikke auto voor mijn baan zijn dat het leren Laat me chillen in de zon. Zon, champagne, big baller op een balkon. Ik wil die money, dus ik maak die chanson. Want de loterij die geeft me niks, waar is gaspon? Want het geld groeit me niet op de rug, zo jammer, anders kon ik ruggen pakken. Samen met mijn ruggen krammen. Want yes, ik wil te flappen uit de geldmachine. Ook al staat de overheid daar in het delf verbieden. Zou je nog steeds zo tegen mij praten? praten? Zou je nog steeds zo tegen mij doen? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Zou je opeens op mij gaan haten? haten? Als je me ziet met heel veel poen.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 Dat I face, gaat mijn machine. machine. En de man die je dus net hebt gehoord, dat is Joost Wander. Leuk, want het plaatje wat ik net voor Verena heb geschoten. Wie geeft het duimpje ervoor? Ja, diezelfde Joost Wander. Dus dat vind ik wel geestig. Goed, maar Verena staat inmiddels klaar voor de eerste twee nummers. Dan is natuurlijk de vraag aan Verena welke nummers dat gaan worden. Ik kan nu erin spelen. Oh, het is Your Mind and Nobody Else. Young Mind and Nobody Else. Nou, dan uh, horen we zo de single, maar dan hier in de uitvoering zoals hij uh, zoals hem hier brengt. Goed, we zijn er klaar voor. Alright, here we go. This is Your Mind. Making mistakes, we're sending stings, sending thrills. It goes through your legs. And now you wanna run? Are you gonna run? Even on this floor, it's cold. Face gets red from the alcohol. I can never hide the truth, and I can never hide from you. Feeling strange, feeling strange. It goes through my legs. En dan komt-ie, Nobody Else. En dan komt de hit, Nobody <laughs> Else. <laughs> The girl, my dreams, why don't you fit in my reality? Don't judge me, please my sanity. I sit for days and back to me now there seems turn around, walked away from me never used to be catching me I try to run, but there's no escaping it So I smoke on the balcony Until my cigarettes feel What's empty inside of me, inside of me I don't wanna know if I had, just tell me no oh, oh, It's for the best I could tell myself There's nobody else, nobody else There's nobody else, nobody else I wanna know if I had, just tell me no. Oh, oh, it's for the best. I can tell myself, nobody else, nobody else. There's nobody else, nobody else. my cigarettes feel what's empty inside of me, inside of me. I don't wanna know if I ask, just tell me no. Oh, oh, it's pretty bad. So I can tell myself it's nobody else, nobody else. There's nobody else, nobody else. 'Cause I don't wanna know if I have, just tell me no. Oh, oh, it's pretty bad. So I can tell myself it's nobody else, nobody else. It's nobody else, nobody. It's for the best I could tell myself There's nobody else, nobody else There's nobody else, nobody else Cause I don't wanna know about Just telling me no It's For the best I could tell myself There's nobody else, nobody else We moeten hem helemaal even uit uh, laten, laten lopen. Want ik hoorde dan zo het app dan mooi weg. Uh, dit is natuurlijk het nummer wat we veelvuldig hebben gedraaid hier uh, bij Alternative FM. Uh, dank voor zover. Uh, nu moet er iets uh, komen. Maar uh, is uh, de computer weer eens fijn in uh, slaap gevallen. Dus uh, dan krijg je weer uh, de nodige, <laughs> nodige toestand om dat ding weer een beetje aan praten te krijgen. Maar dat is weer gelukt. Uh, ook aandacht voor de. EP Juice van Poncio. En ook die band, die heeft meegedaan aan de Rope Acda woord van het afgelopen seizoen. Hebben vorige maand een EP uitgebracht en wij draaien het eerste nummer van die EP, en dat is Paradise. of the puzzle falls into place love the sunlight The questions are all in my mind To wash away the pain Around And whispers in my ear Dreaming of a life With no fear I love the sunlight ...die dus een EP uitgebracht. Dat is een beetje een tribute... ...naar de Lost 70s. Maar dit is er dus niet op te vinden. Maar dat uh, verbaast me ook niks. Want dat heeft eigenlijk helemaal niets met de 70s te maken. Ludovic hoorde je. En uh, dat nummer uh, wat hij... Uh, ...onlangs heeft uitgebracht... Uh, ...dat heet Sunlight. Daarvoor hoorde je een, uh, een mooie nummer... ...ook uh, van uh, Poncio. Een band uit Alkmaar. Maar ook met een beetje haremse inbreng... ...in de persoon van Sander Zuurbier. Want... Die uh, komt uh, echt uh, hier uit de buurt uh, vandaan. En uh, zij hebben de EP uh, vorige maand uitgebracht. Onder andere in de Sugar Factory. Ja, daar zijn uh, heel veel uh, bands uh, vandaag gekomen. Zoals uh, Total Seclusion, uh, waar we nog niet zo lang geleden wat mee gedaan hebben. Maar ook bijvoorbeeld de Tiger Pilots. En vandaag is bekendgemaakt dat er alweer een nieuwe single uh, wordt uitgebracht van deze band. En die ga je waarschijnlijk ook nog horen in deze uitzending. Dus dat uh, komt straks allemaal sowieso voorbij. Uh, don't Let Me Go heet hij uh, morgen. Dan uh, wordt hij officieel uh, voorgesteld. Aan uh, alle mensen in, uh, in het land. Maar wij zijn zo slim om dan de EP al uh, te hebben. En uh, daar staat hij gewoon op. Misschien dat hij iets anders gaat klinken. Dat zou kunnen. Want daarom hebben ze hem misschien ook uitgebracht. Uh, maar dat zullen we zo wel gaan... Uh, of de komende week nog wel gaan ervaren. Um, nu tijd voor een band. Die... Uh, Min of meer zijn domicile bij het King Forward Records label heeft. Dat is hetzelfde label waar bijvoorbeeld Dan The Lion, Aion, maar ook Alaska hun werk op uitbrengen. En met name die laatste band die gaat van aan het eind van het jaar, of in het najaar de derde het derde album presenteren. Dus dat komt er sowieso aan. En Lions Den is een van de uh, ja, een van de, de bands. Die op het King Forward Records label is uitgebracht. Dat is het label ergens in Volendam. Want daar huist het. En dit is het laatste werk van de band en het nummer dat heet Silver Grill. Gonna burn. This time it's gonna burn Dan is dit uh, met Silver Grill. Het is inmiddels tien over half negen geworden. Dus ik uh, ga weer eens uh, richting de tafel kijken of uh, Verena weer zin heeft om twee nummers uh, te komen spelen. En uh, achter mij uh, zit er ook alweer een uh, schermutseling aan het plaatsvinden in de persoon van Marcus van Dam. Want ook die uh, staat alweer klaar. En uh, is natuurlijk uh, de vraag aan uh, Verena welke nummers uh, ze gaat uh, spelen. Um, Barcelona en uh, nieuwe... Oh, een nieuwe. nummer. En dat heet uh, Glitters on my face. En dat is een voorproefje naar uh, wat na de zomer nou ja, komt. Eigenlijk. Heel nieuwsgierig zijn we. Oké. Okay, het volgende meter Glitters on my face. You take that purple drink As if life was your oyster And we drown in the sea A pool of past lovers Lady and pig I'm your biggest fan Don't you wish we can drop off ik blijf ook, als ik ook weer gewoon ook dit liedje weer hoor, er zit zelf wel iets positiefs. Je wordt er helemaal blij van. Dat, uh, ja, ik, ik kan... Ja? Yeah? Ja, ik word er echt... Uh, oh. Ik word er echt gelukkig van. Tof, tof om te horen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het, het, ik word ook zelf blij van, dit nummer. Ja, ik, dus, word, er, ja. ik word er wel blij van. Dus uh, ik heb ook echt even naar het liedje zitten luisteren. En ik denk, ik zit al met, een, met, een, met een lach om gezichten. Ik denk, ja, dit, dit is... Zoals ik het ook aan uh, een aantal nummers van je ken op The uh, op Girls. Uh, oh, EP. tof, ja, tof. Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Want uh, de volgende is volgens mij wel op het uh, op ja. de EP. Het volgende nummer uh, gaat over een meisje die verliefd is geworden. Op een stad genaamd Barcelona. Ja. En uh, dit is uh, Barcelona. As I smile, look up from the inside Cold hands count hours when we lost track of time It didn't matter what she did or hasn't done It gets better, better if I just stick around If I just stick around, if I just stick around It gets better, better if I just stick around Saying I'm better off alone now I didn't know how fast or soon I could fall A for a girl in love in Barcelona She's loving Barcelona Barcelona Stay over in your bed With the sound of cars Waking up in my head All your sleep is Barcelona Barcelona Barcelona Ik, uh, zit zo te luisteren en ik ga zelf in uh, mijn eigen geheugen en in een grijze massa graven en dan kom ik ergens uit in de jaren tachtig toen uh, Nederland op een gegeven moment ook nog iemand uh, die zeker ook wel een beetje daar vergelijkbaar mee, uh, mee bezig was Faye ja ja dat was uh, dat was uh, in de dagen dat ik uh, nog uh, nou ja, bijna twintig, wat was het, net 21 uh, om de hoek uh, kwam rijken. En uh, ik op een gegeven moment uh, de, de muziek leuk begon te vinden. En een van die zaken was Velofsky, want die uh, bracht eigenlijk ook een beetje het, het, nou, uh, ook een manier van muziek maken wat, wat bijna het... Uh, ja, wat Verena eigenlijk ook aan het doen is. Hoewel er een, wel eh, de nodige verschillen zijn. Dus eh, wat dat gaat. Eh, want Verena is Verena. En Veloski is Veloski. Dus eh, dat is wel een, een, een. Maar ik bedoel. Het is een beetje de manier van. Uh, zoals, ik het, uh, zoals ik het beleef. En dit nummer dat ken ik inderdaad. Want ik heb hem ook uh, meerdere malen gehoord. Toen ik het stukje moest, uh, moest schrijven. Uh, dank uh, aan natuurlijk. Want dat was de tipgever. Van een man die op woensdagavond. Een programma doet bij Omroep Zuidplas. En dat is Thomas Hartenveld. Hij is de eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam. Dat is erg leuk. Ik heb ruzie met het apparaat. En ik moet toch weer een plaatje draaien. Maar hij schiet elke keer in de slaapstand. Kun je er iets aan doen Marcus? Dat is heel erg leuk. Maar ik zit nu uh, in allerlei bochten in gaten te wringen om, uh, om iets aan de praat te krijgen. Lijkt wel een monteur. Uh, goed, als het maar niet uh, de problemen zijn uh, die Max Verstappen gaat uh, krijgen... in de komend weekend voor de Grand Prix van Oostenrijk, want dan uh, zijn we ziek. Dit is uh, Bloom Illusion en dit is van de EP Room of Sadness. Het nummer dat heet No Time to Hurry. The streets look the same, the lanterns glow in the bright night, identical houses conceal different stories, no one knows each other's name. Vorige week uh, heeft ze hem uitgebracht... Uh, Room of Sadness. Uh, dat is Bloom Illusion. En Bloom Illusion, dat is eigenlijk uh, Mariska Kalma die uh, dit, uh, dit wonderschone werkje heeft uh, uitgebracht. Uh, Wij hebben... Um, ja, de afgelopen week hebben we de eerste track van, uh, van Bloom Illusion uh, gemogen draaien. Want uh, die hebben uh, we toevallig even nog uh, vrijgegeven. Uh, tot aan het nieuws hebben we er nog één. En dat is uh, de... Electric Rollers en dat nummer dat heet Give a Damn